9 uur. Dit is Radio 1. het Marcel Oosten. In het Radio 1-journaal hoort u straks meer over het sociaal overleg. Werkgevers en werknemers komen rond deze tijd weer bij elkaar... en laten zich ook maar weer eens zien. En voor de tweede keer binnen een maand... zijn er problemen met de koeling van de kerncentrale van Fukushima. Hoort u zo meer over naar het NOS-journaal. Hier is Dorof Megens. De Nederlandse spoorwegen gaan de komende jaren waarschijnlijk fors bezuinigen. Volgens een adviesbureau dat is ingehuurd door de NS-directie... kan er de komende jaren maximaal 100 miljoen euro worden bezuinigd. Bij ondersteunende functies zou 30 procent van de kosten kunnen worden geschrapt. De FNV is bang dat die bezuinigingen ten koste gaan van veel banen. Mijn verwachting is dat als er 100 miljoen bezuinigd moet worden... dat dat zulke consequenties gaat hebben voor het personeel. Wij denken dat onder de banen verloren gaan. Vooral veel banen in Utrecht, in het hoofdkantoor... En deze mensen worden dan natuurlijk heel zwaar gedupeerd. De NS zegt dat elk getal uit de lucht is gegrepen. De plannen moeten nog worden uitgewerkt. En de gevolgen voor het personeel zouden in een later stadium pas duidelijk worden. Het lukt veel corporaties niet om de salarisgegevens van huurders op te vragen bij de Belastingdienst. Daardoor wordt het lastig om de extra huurverhoging voor de hogere inkomens per 1 juli door te voeren. Dat zeggen corporaties en de koepel Edes tegen de NOS. Corporaties hebben de gegevens nodig om de inkomensafhankelijke huurverhoging door te voeren. Maar bij de Belastingdienst ontbreekt van veel woningen of huurders de benodigde informatie. Woningcorporatie Beter Wonen Vechtdal zou graag willen dat de lijnen met de Belastingdienst korter worden. Een groot bottleneck is uh, de communicatie met de Belastingdienst. Dat, uh, je kunt elkaar niet aankijken, je kunt elkaar niet telefonisch spreken. Dus je krijgt, ik stuurt een mail, een brief heen en een mail. Ik krijg een briefje terug of een mail terug. Dus het communiceren is al heel moeizaam. De samenwerking tussen de Nederlandse spoorwegen en het Haagse vervoerbedrijf HTM gaat door. Dat heeft de gemeenteraad van Den Haag gisteravond besloten. Den Haag zal 49% van de aandelen HTM verkopen aan NS voor een bedrag van 45 miljoen euro. Samen gaan NS en HTM tientallen miljoenen euro's investeren in de kwaliteit van het openbaar vervoer in Den Haag. Door de samenwerking moet onder meer de aansluiting van de treinen met de bussen en trams beter worden.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 De problemen waarmee de Marokkaanse jeugdigen met name te maken hebben... al uh, jarenlang bekend zijn. En gisteren was het gewoon een ritueeltje nog een keer benoemen. Uh, Marokkanen beschen en geen oplossingen aandragen. Ik heb gisteren geen enkel zinnige oplossing gehoord van de vragers van dit debat. In de Indiaanse stad Mumbai is een flatgebouw ingestort. Zeker 34 mensen zijn omgekomen. De autoriteiten denken dat er nog tientallen mensen onder het puin liggen. De flat was nog in aanbouw, maar vier verdiepingen werden al bewoond. Het gebouw van in totaal zeven verdiepingen zou illegaal gebouwd zijn. In India storten vaker gebouwen in... omdat aannemers de bouwregels niet volgen en slecht materiaal gebruiken. Door de aanhoudende kou in Nederland zijn er nog nauwelijks vlinders te zien. Volgens natuurbericht.nl waren er vorige maand 75% minder dagvlinders dan gemiddeld. Sommige vlindersoorten, zoals de dagbouwoog, de atalanta... en het bonte zandoogje, zijn nog helemaal niet gezien... De enige twee soorten die tijdens de paar warmere dagen in maart veel zijn gezien... zijn de kleine vos en de citroenvlinder. Het weer nog, overwegend bewolkt. Misschien wat sneeuw of regent, wordt 6 of 7 graden vandaag. In het weekend wat meer zon en dan wordt het 7 tot 9 graden. Verkeersinformatie bij de ANWB. John zag ook aan met een startje van de ochtendspit. Hier ja, niet veel Ja, zijn maar kort, ja Marcel, Het zijn alleen korte files rond Amsterdam, Rotterdam en Utrecht... bij elkaar opgeteld 20 kilometer. enige opvallende file aan de zuidkant van Rotterdam... op de A15 komen we naar het Europort. Daar staat tussen Knoopend Benelux en Knoopend Vaanplein... 4 kilometer door een ongeluk. Bij Knoopend Vaanplein is de rechte reis ook dicht. En een probleem bij de sporenwegen. Want tussen Meppel en Steenwijk rijden geen treinen, maar bussen. Want de bovenleiding is daar...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 Goedemorgen. Binnen een maand is twee keer de koeling uitgevallen in de kerncentrale van Fukushima. Laatste keer is zojuist gebeurd. Onze correspondent in Japan weet meer. U hoort hem zo dadelijk. Oudste familiebedrijf van Nederland is verkocht. En we zijn benieuwd hoe de onderhandelaars over het sociale akkoord er ook maar weer uitzien. Ja, want die gaan zich laten zien vandaag. Rond dit tijdstip begint in Utrecht het sociaal overleg weer. Tussen vakbond en werkgevers. Om te komen tot een groot sociaal akkoord. Ze zijn al weken bezig, maar een beetje stiekem. Want we horen ze niet en we zien ze niet. Bert van Sloten, goedemorgen. Goedemorgen, Marcel. Heb je ze nu dan maar wel gezien? we zien ze zien? vandaag wel, hoor. Ja. Jazeker, we zien, we, zien, we zien ze vandaag wel. Ze zijn uh, met zes partijen binnengekomen bij het uh, CNV. Niet voor niks, hier in Utrecht bij het uh, CNV. Om ook te laten zien dat het meer is dan alleen de onderhandelaars van de FNV... waar je af en toe nog wel eens wat over leest in de media... en heel af en toe wat over hoort, en het VNO en CW. Uh, dat er dus meer partijen zijn, dus ook onder andere het CNV, de MHP. Zes onderhandelaars in ieder geval zijn hier uh, één voor één door de draaideur naar binnen gekomen. Het was een, zoals je dat noemt, photo opportunity... Of de Terwijl er waren erg veel camera's die dat momentje even moesten vastleggen. En vervolgens in het voorbijgaan uh, was er nog een kleine boodschap van de onderhandelaars. En de boodschap luidde, rekent u er niet op dat er vanavond witte rook is? Rekent u er niet op dat we er vandaag uitkomen? Rekent u er vooral op dat het nog uh, dagen, zo niet weken zal gaan duren? Tja uh, Bert, en wat moet je er dan mee? Kon je iets van de gezichten aflezen? Was het getekend of kwamen <laughs> ze toch nog blijfluitend binnen? Nee, dat ik bedoel, op, op zich kan je er vrij weinig van, uh, van aflezen, want dat blijft fluit. Dat vind ik wel een mooie omschrijving uh, uh, van jou. Ze hebben er uh, op zich wel uh, vertrouwen in. Want wordt er dan ook elke keer uh, gezegd. Als we er geen vertrouwen in zouden hebben, zouden we er niet aan beginnen. Maar het is wel ongelooflijk ingewikkeld. Er is niks makkelijks uh, op het moment in de huidige politiek. Want het zijn eigenlijk een soort van politieke onderhandelingen. En Dan gaat het over de WW, het gaat over de gehandicapten. Nou, Al die uh, onderwerpen die op sociaal terrein voorbij komen. En die heel lastig liggen. Uh, niet alleen hier bij uh, de vakbeweging en de werkgevers, maar ook in de politiek. Daar hebben ze het over. En dat proberen ze niet. Uh, niet van jij krijgt dit en jij krijgt dit. Maar nee, echt ouderwets onderhandelen. Van jij krijgt een klein beetje dit en jij krijgt een klein beetje dat. Zo proberen ze hier te onderhandelen. Dat doen ze vandaag. Eerst een uurtje. Ze hebben het helemaal netjes opgedeeld. Eerst een uurtje onderhandelen. Daarna komt er een petitie van uh, de WSW. Uh, mensen die komen een petitie aanbieden uh, aan alle onderhandelaars... dat daar ook aandacht voor moet zijn tijdens het uh, sociaal overleg... en wellicht het sociaal akkoord. En daarna gaan ze nog weer een uurtje verder. En de een zegt, we zijn voor de middag klaar. En de ander zegt, nou, reken er maar op dat het een uur of één wordt. Maar laat zal het in ieder geval niet worden. Nee. En het is dus om aan te geven, Bert, dat ze... we hoorden het al eerder deze uitzending... dat ze inderdaad lekker bezig zijn. Nou, dat is het vooral. Dat ze uh, het laten zien aan, uh, aan, aan Nederland. Maar via ons toch eigenlijk vooral aan die 150 mensen in de Tweede Kamer. Ja. En de mensen in de Trevenzaal. Van, we zijn goed onderweg. We zijn bezig. Uh, het is niet zo dat we er een zootje van maken. We praten weer met elkaar. Dat is ook een belangrijk signaal. Want in het verleden, de afgelopen jaren, was het zo dat ze vooral met zichzelf bezig waren. En dan vooral de vakbeweging. En dan met name de FNV. Ja. Dat die met zichzelf bezig was. En nu laten ze dat signaal zien. We zijn wel degelijk bezig. Want in de Tweede Kamer zijn er natuurlijk ook geluiden die zeggen van... ja, hallo, uh, dat moeten we eigenlijk zelf doen. Daar gaan wij over als politiek. En zij geven nu vandaag het signaal af. Dat is misschien wel zo, maar wij zijn ondertussen heel erg hard bezig. En wij zorgen ervoor dat wij het met elkaar eens zijn. En dat is wel van belang voor de politiek. Want rust op het sociale front, dat betekent dat het een stukje makkelijker wordt... bij die draconische bezuinigingen die het kabinet moet doorvoeren. Precies, en die 150 in Den Haag zitten er uh, op te wachten daar. Bert, dankjewel. Uh, we horen van je. En wie weet praten ze dan toch ook nog even mee jou later vandaag. Gaan we naar Suriname, want Suriname wil wel eens meer gaan verdienen aan de goudwinning in het land. Daarom wordt er momenteel in het parlement gesproken over een overeenkomst met twee multinationals die al een tijdje in Suriname actief zijn. Correspondent Harmen Boerboom eh, legt uit of Suriname zich de afgelopen jaren dan een beetje de kaas van het brood heeft laten eten. Sommigen vinden van wel. Suriname krijgt nu 5% van de goudopbrengsten. En president Boutersen die heeft al tijdens zijn verkiezingscampagne in 2010 gezegd... dat hij dat percentage te laag vindt en dat hij dat zou gaan verhogen als hij aan de macht kwam. Hij is aan de macht en hij lijkt nu inderdaad erin te slagen... om in die contracten percentages vast te gaan leggen van 25 tot 30%. Mm, 25 tot 30% waarvan? Over hoeveel geld hebben we het? van de opbrengsten. Het gaat om enorme bedragen. Goud is Suriname's grootste exportproduct op het moment. Er gaat meer dan een miljard dollar per jaar in om. Dus zelfs die huidige 5% van het bedrag... is al veel voor een kleine Surinaamse economie. Laat staan die 25 en 30% die nu genoemd worden. Er zit wel een addertje onder het gras. Suriname moet zich om aanspraak te maken op die hoge percentages inkopen bij een van de bedrijven. En dat kost heel veel geld, honderden miljoenen ook weer, Amerikaanse dollars. En daardoor komen die hoge percentages wel in een ander daglicht te staan. Ja, Dus Suriname moet investeren. Maakt het dat voor die multinationals dan toch nog aantrekkelijk... om in Suriname actief te worden? Ze hebben niet zo heel erg veel keus. Uh, de multinationals willen natuurlijk die winsten voor zichzelf zo hoog mogelijk houden. Maar Suriname heeft bewezen, ook in het verleden al, dat het land in staat is om zelf een olieindustrie op te zetten. Er zijn nu ook plannen voor het opzetten van een staatsgoudmijn. Dat weten de Canadese bedrijven. En Suriname kan dus zeggen, take it or leave it. En gaat het alleen om geld? Er staan in die contracten ook andere zaken. Het milieu wordt natuurlijk genoemd. De goudsector is heel gevoelig uh, als het om het milieu gaat. Maar ook sociale aspecten. De uh, werkgevers, de goudmijnen, die willen een werkdag invoeren van uh, 12 uur per dag. Hm. En dat is in strijd met de arbeidstijdenwet in Suriname. Want die spreekt van 8,5 uur. En het parlement heeft al gezegd, die 12 uur die gaan er niet komen. Goed. Nou, het geeft wel aan dat Suriname niet meer zo over zich heen laat lopen. Is dat kenmerkend voor het nieuwe bewind voor de president, voor Buitersen? Ja, Bouters heeft altijd gestreefd naar een zo groot mogelijke financiële onafhankelijkheid. Dat moet nu, nu natuurlijk ook, nu de steun van het Nederland is weggevallen. Een goed voorbeeld van de, het streven naar zijn onafhankelijkheid en naar productie... dat is het opzetten in de tijd geweest, in de jaren tachtig... nog tijdens zijn militaire periode van een bedrijf staatsolie. De slogan van dat bedrijf is nog steeds vertrouwen in eigen kunnen. Het is nu een goed lopend bedrijf in Suriname. En het lijkt erop dat hij ook met die goudsector wil proberen zo onafhankelijk mogelijk van het buitenland te zijn als het om de financiën gaat. Ja, en heeft hij in deze dan ook het hele parlement achter zich? De coalitie heeft een grote meerderheid in het parlement... en ik denk dat dat met een aantal wijzigingen uh, in die voorstellen die er nu liggen... dat het inderdaad aangenomen zal worden. Dit is tot half tien het NOS Radio 1-journaal. Er zijn er nu problemen bij de kerncentrale in Fukushima. De koeling is maar weer eens uitgevallen. Onze correspondent heeft straks het laatste nieuws. In het Stadsarchief Amsterdam is gisteren het startsein gegeven... voor de actie Red een Portret. Om de nalatenschap van fotostudio Merkelbach te redden. Tijdens een Benefietavond is een speciale website geopend. Helle Fleurbay, projectleider van dit project... Zojuist is de website geopend. Wat wil u daarmee gaan doen? De bedoeling van de website is dat de mensen er naar gaan kijken... dat ze gaan vertellen, bestellen en doneren. Die drie kernwoorden, dat zijn de acties waar de website toe op moet roepen. Dus vertellen wie er op de foto's te zien zijn, de verhalen die ze erover kennen... en dan de foto's bestellen en geld geven, want dat scannen moet wel allemaal nog betaald worden. Het zijn hele bijzondere foto's. Ja, het zijn prachtige foto's. Ze zijn van de eerste helft van de 20 e eeuw... van 1913 tot 1969 heeft de fotostudio bestaan. Ieder... ieder het portret is een kunststukje. De fotograaf, mensen zijn, hun poses zijn bestudeerd, de lichtval. Maar er is ook heel veel en mooi geretoucheerd. Wat eigenlijk Photoshop en avant la letteren. Maar dan zie je dat mensen uh, een kringeltje rook uit hun pijp is bijgestikt, een haarlokje is bijgewerkt. Dat zijn de dingen die allemaal ja, zo gedaan zijn op glasplaten. Van De kleintjes zijn, zijn 13 bij 18, maar de grootste zijn 50 bij 60. Dat is echt een, nou het is net een schilderij op zich. Glas, glas, negatieve, ja. dat is heel beperkt houdbaar, dus u wil ze ook inscannen en daarvoor heeft u geld voor nodig? Ja, het is, nou ja, beperkt houdbaar is ten dele, maar het is wel heel kwetsbaar en deze negatieve hebben ook nog eens waterschade gehad en dat, dat maakt ze extra kwetsbaar en we hebben ze nu allemaal heel goed verpakt, één voor één in, in een soort systeem met, met de papiertjes wat je er rondvouwt maar om ze te kunnen zien en om ze te kunnen bestuderen en aan de mensen te kunnen laten zien, daar heb je ook die scans voor nodig. En in het najaar komt er hier een grote tentoonstelling en dan willen we van al die foto's weten wie erop staat en hoe dat hele verhaal gegaan is met die fotostudio. Rob Scheller is een van de eerste die herkend werd op de glasnegatieven. Hij kreeg de glasnegatieven via een bevriende filmer. En hij merkte al snel dat er een bijzonder verhaal achter deze foto's schuilgingen. Ja, die foto is in 1942 gemaakt. En dat komt omdat mijn moeder was een geboren Zwitserse... en haar ouders, mijn grootouders, die woonden in Zürich. En mijn grootouders, die zich natuurlijk helemaal niet voor konden stellen... wat een Duitse bezetting was, waren natuurlijk erg zenuwachtig... dat hun enige kleinzoon iets zou kunnen overkomen. En dat vermoeden, denk ik eigenlijk, was de aanleiding dat mijn ouders mij dus hierheen gestuurd hebben... dat we zeggen naar Merkelbach gestuurd hebben... en daar een foto hebben laten maken met ons hondje erbij. Waarom dat hondje erbij moest, dat zou ik niet weten... maar het bleek achteraf een erg mooi idee. En die foto hebben ze naar Zwitserland gestuurd... en die liet dat dus trots aan al haar vriendinnen zitten zien. En de enige reactie die al die vriendinnen hadden was... wat een schattig hondje is dat. En mijn oma was er niet blij over. Fotograaf Erwin Olaf is kenner van het materiaal van Studio Merkenbach. Maar is hij ook een liefhebber? Een liefhebber... Uh, de historische waarde vind ik wel heel erg groot. Want je krijgt een soort dwarsnede van de Amsterdamse bevolking. De betere, goede burgerij. Het is dus heel interessant om te zien hoe ja, de uh, mensen veranderen... haarstijlen, uh, kleding en dat soort dingen. Uh, of het nou een briljante fotografenfamilie was... Dat durf ik aan te twijfelen. Maar ik moet eerlijk zeggen, die mensen hebben zoveel gemaakt. Ik ben zelf ook een veelmaker, zou ik maar zeggen. Dus uh, waar gehakt worden voor alle dus. dus, Maar je ziet af en toe echt een juweeltje opeens ertussen. U kunt de foto's zelf bekijken op de website redenportret.nl. Hier wordt een verslag van John Saarberg. John Zahokker bij de ANWB zegt er ligt iets op de A15. Ja, er is een kraanwagen geval, van een oplegafgevallen afgevallen op de A15 richting Rotterdam. Dat is gebeurd bij Van Plein. Daar zijn twee rijstoken dicht en er staat een file van 5 kilometer. Dat de A8 richting Amsterdam is een ongeluk gebeurd bij kroepert Sandam. Daar is de rechter ook dicht. Er staat 2 kilometer file. En een vrachtwagen die te hoog is staat op de A16 richting Rotterdam voor de drecht -tunnel. Daar is er 3 kilometer file. Opnieuw zijn er problemen met het koelsysteem van de kerncentrale in Fukushima in Japan. Alle alarmbellen gingen zojuist af. Het is de tweede keer binnen een maand dat er problemen zijn daar. Kjeld Duits in Tokio. Uh, Kjeld, wat is er aan de hand? Ja, om zo uh, half acht Nederlandse tijd vanmorgen kwam het uh, systeem om het koelwater koel te houden van de afgewerkte brandstofstaven stil te staan. En dat is inderdaad de tweede keer binnen eh, zeg maar een maand dat dit gebeurt. Is dat ernstig? Nou het zou ernstig kunnen zijn, want als de temperatuur heel hoog oploopt... kan dat een kritische reactie op gang brengen van die afgedrekte brandstofstaven. Maar op het ogenblik staat de temperatuur op 15 graden en er is nu geen gevaar. Het kan ook twee weken zonder koeling. Dus voorlopig is er geen gevaar. En de laatste keer dat het gebeurde, hebben ze het binnen 30 uur weer kunnen verwerken. Wel zegt het elektriciteitsbedrijf Tepco dat ze nog niet weten wat de oorzaak is van dit probleem. Mm, hebben ze de zaak daar wel onder controle, is jouw idee? De vorige keer ging het wel goed. Maar nu zeggen ze inderdaad dat ze nog niet weten wat de oorzaak is. Dus het valt ook nog niet te zeggen of ze de zaak onder controle hebben of snel kunnen krijgen. Nee, nou is die centrale niet meer in bedrijf, die is stilgelegd. Waarom moet er dan toch nog gekoeld worden? En dit zijn bazins voor afgewerkte brandstofstaven. Die worden in Japan niet naar een aparte plek gebracht. Die liggen doorgaans bij, het, bij de kernreactor zelf. En bij de meeste kernreactors leggen ze doorgaans op het plafond, eh, bovenop het dak. En dat is ook het geval hier in Fukushima. En dat gebouw heeft natuurlijk een hele ernstige schade ondervonden. En daardoor is het heel moeilijk geweest voor lange tijd om die eh, brandstofstaven koel te houden. Dat was ook de, kritisch, de kritische situatie eh, twee jaar geleden net na de tsunami. Ja. Waar eh, brandweermannen enorm hun best hebben gedaan om daar toen water eh, in dat percent te brengen. Ja. Schrikken ze daar bij jou nog van Kjeld? van zo'n bericht? Um, ja en nee. Um, er wordt gezegd er is geen gevaar. En um, ondanks het feit dat mensen minder geloof hebben in wat er verteld wordt door TEPCO en de overheid, zie je toch wel dat ze dan reageren van nou, dat moeten we dan maar geloven. Dus in het algemeen is men er wel een beetje zenuwachtig over, maar dus totaal geen paniek paniek en mensen gaan ook niet thuis zitten of zo. Het leven gaat gewoon door. Nou, de tijd is ingegaan om er iets aan te doen aan het uh, gebrek aan koeling... daar bij die centrale die ontmatteld wordt. Keel Duits vanuit Tokio, dankjewel. Code oranje heerst er in veel bosgebieden hier in Nederland. Brandgevaar vanwege de aanhoudende droogte. Maar in Friesland is het ook code oranje voor de weidevogels. Het is te weinig voedsel omdat de grond droog en bevroren is... En nog Remmers is de hele ochtend al op pad met de vogelwacht in de buurt van Sneek. Ah, het is keihard. Ja, de grond is keihard. Het is hartstikke droog. En het, is, uh, ja, de, het moet, uh, als we zeggen het op zijn vries, het moet uh, lauw water ruinen. Het moet warm water regenen. Daar hebben we behoefte aan. Ja. Voor de boer en voor de vogels. Beide. Met Jochem de Vries in het weiland. Het mais wordt gezaaid eind april, maar... De Vogelwacht heeft een oproep gedaan aan de boeren in Friesland... om iets eerder te ploegen. Want als je hier de ploeg doorheen stuurt, wordt het diep graven. Maar dan komen er misschien wat insecten, wat wormpjes tegen. En die hebben de weidevogels nodig. Het is in de bosgebieden code oranje. Kurkdrogende bossen, brandgevaar in Brabant, in Gelderland, Overijssel. Maar het is ook code oranje voor de weidevogels. Voor welke weidevogels? Nou ja, Het geldt voor de vier hoofdsoorten hier, de grutto en de kiewiet en de scholekster en de Tureluur. Dat zijn de vier uh, weidevogels die het meest voorkomen hier. Ik heb al verteld dat die eerste eieren rapen... dat is niet zo'n punt, want die eerste eieren die overleven eigenlijk toch niet. Kievit legt meerdere keren de eieren, want naarmate het seizoen vordert, is het juist de bedoeling om de vogels te beschermen? Ja, absoluut. We gaan dan massaal beschermen. We gaan de nesten voor de boeren markeren... zodat ze hun landwerk om de nesten heen kunnen doen. En daar uh, zijn we massaal mee bezig. Ja. Vertelt Eddie de Boer, die ook al vanochtend vertelde over de speciale app die er komt. Als je dan in het weiland bent. Je ziet de Nest, kun je hem met de GPS invoeren. Zodat de boer later weer op zijn scherm kan zien. En het is zelfs mogelijk dat de trekker automatisch stopt voor het Nest. Dat zou kunnen, ik heb geen GPS betrekker. Nee. Beetje oude trekker. Ja, absoluut. Maar het komt er wel, hè? jullie zijn het aan het ontwikkelen. Ja, het komt er wel. Die app die is uh, volgende week gaat hij de lucht in en dan. Uh... Kunnen alle nazorgers die een, een, een telefoon hebben kunnen de app downloaden. En dan kunnen ze de nesten markeren in het veld. Met de telefoon. Kun je met die gegevens ja kunnen daar kun je daar nog wat mee? Vogelwachten, maar ook, want je hebt natuurlijk ook het vogelstellen. kun je daar statistisch ook wat mee? Uh, natuurlijk, je, we krijgen een prachtige kaart van Friesland waar alle vogels op uh, genoteerd staan. Dat is een eigen vinding van jullie hè? Ja, dat is een eigen vinding van ons. En uh, je hebt uh, de kaart van Friesland en je kan daar ook natuurlijk uh, uh, het beheer op aanpassen van de boeren. Nou, die, uh, er zijn boeren, uh, 30.000 hectare, die zitten in het uh, uh, beheersgebied. En dan kan je dat aanpassen van daar zitten de vogels. Dus daar moet dan ook het geld heen. Een boer ziet vaak aan de lucht wat het wordt. Wanneer wordt het wat warmer? Nou, ik denk van de eerste week nog niet. Echt niet? Nee. Ik, van, wat mij betreft heel graag, maar uh, het ziet er nog niet aan uit. Moeten we nog geduld hebben. En we hebben nog meer... Uh, water nodig dan, dan temperaturen, denk ik. Ja, is het zo droog? Ja, ja, ja, ja. Voordat het begint te groeien... moet er echt water komen. En voor de dieren ook. Voor de vogels. Ja. En de koeien moeten naar buiten. Hoog nodig. En daarmee nemen we afscheid van het Friese landschap. In de wetenschap... dat het langzaam toch maar eens lente moet worden. Ook in dit gebied. De vogels snakken ernaar. Marno Remmers, vanochtend in Friesland over de weidevogels. Problemen met de droogte. Het oudste familiebedrijf van Nederland, touwfabriek G. van der Lee uit Oudewater... geeft na ruim 450 jaar de zelfstandigheid op. Het bedrijf komt volledig in handen van de Hendrik Veder Groep. En dat is een staalfabrikant. Nu de telefoon Saskia van der Lee, commissaris van het bedrijf. Mevrouw van der Lee, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, op uw website lees ik dat u al sinds, 19, of sinds 1545 de eindjes aan elkaar aan het knopen bent... Dat ging niet meer? Dat gaat nog steeds, gelukkig. Oh. Maar we willen graag dat we de komende eeuwen ook nog de touwtjes aan elkaar blijven knopen. Dus wij zijn blij dat we een voorziening voor de toekomst hebben kunnen treffen. Ja, want alleen doorgaan werd lastig? Um... Dat wil ik nog niet eens zeggen, uh, maar ja, eigenlijk door uh, mijn optreden onverwacht in het uh, NOS-journaal van 8 uur uh, op vrijdag 30 november ja. zijn we onder de aandacht gekomen van de Hendrik Veder groep. Oh, het is en... dus onze schuld? Ja, het is jullie schuld inderdaad. Ja, ja want we ja, hebben ja. er inderdaad aandacht, aan besteed ik op de radio met een, met een mooie reportage. Radio, ja. Zeker, en uh, nou ja, dat, uh, we zijn met elkaar in gesprek geraakt en dat opende nieuwe perspectieven. En wij blijken een uh, zeer welkome aanvulling te zijn eigenlijk op het assortiment van de Hendrik Vedergroep. Um, en toen zij ons vertelde dat zij ook heel erg uh, hechtte aan uh, de traditie van het familiebedrijf, um, dat ze de naam wilden handhaven, dat het personeel uh, ongewijzigd uh, uh, in dienst zou blijven. Nou, kortom, dat eigenlijk alles in grote lijnen. Voorlopig, althans, dat weet je natuurlijk nooit hoe de, zich dat ontwikkelt. Maar ja. uh, zou blijven zoals het was. Ja, toen, toen konden wij daar toch wel heel veel vrede mee hebben. Ja, dus van, met, met instemming van beide kanten. Ja. En dan is het toch een familiebedrijf... wat na 450 jaar, ruim 450 jaar, verkocht is. Of, of, over, of van de hand ja. gedaan is. Is, is, is, is, het, ja, is het dan moeilijk toch om die handtekening te zetten? Um, je hebt natuurlijk even um, toch een emotioneel moment dat is zonder meer waar. Um, maar aan de andere kant is er ook wel de blijdschap van... dat we dit um, nou, zo mooi hebben kunnen regelen, uh, zo goed voor alle partijen... dat uiteindelijk uh, bij mij toch het positieve gevoel wel overwint. Ja. En uw werknemers, wat vindt Die hiervan? Um, we hebben gisteren bekendgemaakt uh, aan het personeel. En nou ja, die zijn natuurlijk toch in de eerste plaats geïnteresseerd... Hè, wat er met hen zelf gaat gebeuren, en dat is ook terecht... Dus ik, ik had de indruk, ze hebben mij die indruk ook wel gegeven... dat ze er vrede mee kunnen hebben. Dat ze de positieve kanten daar ook zeker van zien. Ja, maar en, vertrouwen ze Hendrik Veder net zoals G. van der Lee? Um, dat hoop ik toch van wel. Ja, uh, ze hebben ook, zijn ook uh, toegesproken door uh, uh, mensen van Hendrik Veder. En ja, die hebben toch ook een, een uit... Een buitengewoon positieve indruk gemaakt. En uh, ik vond het een goed verhaal, een vertrouwenwekkend verhaal. En... Ja, de gesprekken hebben toch eigenlijk ook in zo'n sfeer plaatsgevonden... dat dat vertrouwen wat ons betreft volkomen terecht is. Hoor. Ja, maar, maar goed, het is toch iets anders als een familie die al 450 jaar bewijst... om bedrijven overeind te kunnen houden, te laten groeien. Dat het toch ja, uit die handen gaat. Dat, het, dat men toch even de wenkbrauwen frondst misschien. Ja, dat viel eigenlijk wel mee. Uh, um, men beseft ook wel dat het uh, onderdeel worden van een groter bedrijf... Hè, dat veel Europese connecties heeft... Dat het ook wel voordelen heeft. Het, het netwerk dat Hendrik Veder uh, heeft, is toch echt duidelijk wel groter dan het onze. Het kan echt nu gaan groeien? Het kan gaan groeien, denk ik, ja. Ja. ja. Als u nou uit het raam kijkt, wat ziet u dan? Hetzelfde uitzicht als altijd. Behalve dat het inderdaad maar geen lente wil worden. Maar dat hadden we al gehoord, ja, dat wisten we al. Ja. Ja. Uh, nou, het, het, het, maar u woont tegenover de fabriek? Te, ja, ja. Nee, ik zie overigens niet um, de fabriekshal zelf meer. Vroeger uh, was het kantoor aan de straatkant, maar dat is inmiddels ook in andere handen overgegaan, dus we zijn wat meer naar achter opgeschoven. Dus dat zie ik net, net niet, maar ik zei gisteren wel, ik hoop wel dat het goed gevonden wordt als ik nog eens een enkele keer binnenloop om te vragen hoe het gaat. Want, dat is natuurlijk wel gek, dat je he, een, een terrein waar je nou ja, vanaf van je vroegste jeugd in en uit liep... dat dat ineens uh, niet meer uh, zo vanzelfsprekend zal zijn. Nou, dat zal wel even wennen zijn, ja, dat denk ziet, ik wel. Het ziet er niet toch een tikje anders uit vanochtend? Uh, nee, eigenlijk niet. Nee. Nee. En G. van der Lee blijft er wel op staan? Ja, nou, dat vind ik dus zo leuk dat ze, he, dat ze um, daar eigenlijk uh, meteen uh, zelf van uitgingen... van dat ze de naam, he, de naam staat voor kwaliteit... Um, nou, inderdaad, voor even vakmanschap. Dat vakmanschap, dat was natuurlijk ook een belangrijke factor om ons te willen hebben. Uh, nou, die naam blijft gehandhaafd. En ja. sterker nog, het portret van mijn grootvader, dat hebben we in bruikleen afgestaan. <laughs> Want, nou, dat willen ze eigenlijk toch nog wel steeds graag in het kantoor nou, hebben. Kijk. Om te benadrukken dat, dat die traditie al zo oud is. En ze zijn ook nog niet van u af. Nee. Mevrouw van der Lee, hartelijk dank. Ja. Sterkte er toch maar mee. Ja, dank u wel. Tot ziens. Goeiedag. Dag. Saskia van Lee hoorde u van de taalfabriek G. van der Lee. Althans, tot gisteren dan. Einde van dit NOS Radio 1 journaal. Wouter Keurbezoek is hier. Zeg, Goedemorgen Marcel. Wat kom jij doen? Ja, <laughs> ik kom uh, radio maken. Oh, maar dat is leuk. <laughs> ja, dat is heel erg leuk. Na ja. half tien in Goedemorgen Nederland. Nou, vertel eens, wat ga je dan doen? Ja, er moet een uh, limiet komen aan de internetstoringen uh, bij de banken. Dat vindt uh, de Partij van de Arbeid. En ons drinkwater wordt in de toekomst alleen maar duurder. En dat komt dan weer doordat de bronnen waaruit we dat water halen steeds smeriger zijn. Dus uh, dat en meer straks bij Caro Goedemorgen Nederland. Dit is Radio 1. Maar nu door Dorot Megens met het NOS Journaal. De Nederlandse spoorwegen gaan de komende jaren waarschijnlijk fors bezuinigen. FNV is bang dat die bezuiniging ten koste gaat van honderden banen. Maar volgens de spoorwegen is elk getal uit de lucht gegrepen.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 En in de top van de Rabobank is de sfeer een tijdje verziekt geweest... door een ruzie tussen voorzitter Moerland en financieel bestuurder Bruggink. De twee lagen met elkaar in de clinch over het ontslag... van collega-bestuurder Silvis eind januari. Dat schrijft het Financiële Dagblad. President-commissaris Koopmans noemt de beschrijving van het FD... grotendeels herkenbaar, maar de raad van bestuur van Rabobank... functioneert volgens hem intussen weer naar tevredenheid. Dat zijn de hoofdpunten. En verkeersinformatie, ja, de vrijdag als een spits duurt dan toch opmerkelijk lang nog, Jonze Hoka. Ja, eigenlijk wel, ja. Het A9 richting Amstelveen nog drie kilometer bij Knoopend Bad Dorp. En twee keer zolang is de file op de A15 vanuit Europoort richting Rotterdam. Daar staat zes kilometer bij Knoopend Vaanplein. Daar is namelijk een mobiele kraanwagen van een vrachtwagen gevallen. Daar zijn bij Knoopend Vaanplein twee rijstoken dicht. En op de A16 richting Rotterdam, daar staat voor de Drecht-tunnel drie kilometer.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 Bouter de Partij van de Arbeid wil een limiet voor storingen bij banken. Economische ellende zet Bulgaren aan tot zelfmoord. Ons drinkwater wordt alleen maar duurder in de toekomst. En het ochtendhumuur van Gunn Jerli. Het is twee minuten over half tien. Dit is Karel. Goedemorgen Nederland. Martijn Gimmius is vanmorgen in Emmen. Ja, waar net als in heel Nederland de thuiszorg behoorlijk onder druk staat. U kunt ons volgen op Twitter, hashtag GMNL Radio. Reacties en vragen kunt u kwijt op het e-mailadres... De Partij van de Arbeid wil een norm vaststellen voor het aantal storingen dat banken mogen hebben, internetstoringen. Volgens de Tweede Kamerlid Henk Nijboer zijn de bestaande wetten en regels voor banken niet meer van deze tijd, omdat online bankieren steeds meer de norm is geworden. Goedemorgen meneer Nijboer, in de trein naar Groningen begrijp ik. klopt. Heeft u zelf last gehad van die internetstoring? Nou, deze week uh, niet, maar deze week wel een keer dat ik in een uh, café wat uh, drankjes wil afrekenen en, uh, en de tele uh, telefoonverbinding eruit lag. En toen kon ik ook niet betalen, moest ik naar een pinautomaat en uh, werd alles wel opgelost. Maar wel goedkoop gedronken dus? Nee, ik heb uh, bij een pinautomaat gepint en uh, netjes betaald. Ja, nou over die norm. Wat zou dat dan voor norm moeten zijn? Eén keer, tien keer? Nou, kijk, ik wil een uh, discussie. We, eerder betaalden we alles met uh, papiergeld. En we doen nu veel meer online uh, in Nederland. En dat is ook wel goed, want dat is goedkoop. Uh, uh, de automaten hoeven niet meer worden gevuld. Maar er zitten wel vragen op over... Uh, is je geld nog wel beschikbaar? Kun je altijd bij je geld? En het is natuurlijk wel heel vervelend... als je bij een benzinepomp staat, en zoals deze week bij ING... Uh, dat je lopend naar huis moet. Maar heeft u op enig moment gedacht van... Nederlanders zijn hun geld kwijt? Of dacht u stiekem toch, ach, het komt wel goed? Nee, natuurlijk niet. En dat is niet in het geding geweest. Maar uh, beschikbaarheid is nog wat anders dan je geld kwijt zijn. En je kunt het wel hebben, maar als je er niet bij kunt... en je staat in de winkel en je kunt niet betalen... dan is dat wel een uh, probleem. En dat moeten we tot het minimum beperken. Oké, okay, dan heb je dus dat aantal storingen gehad. Je hebt de norm overschreden en dan krijg je straf. Nou ja, hoe we dat precies... Er gaat een debat met uh, de minister van Financiën, minister Dijksbloem, hierover. Uh, of de toezichthouder dat moet doen, de Nederlandse bank. Of dat wij een wet moeten maken. Of dat banken dat met afspraken kunnen doen. Dat maakt mij eerlijk gezegd niet zoveel uit. Als het doel maar uh, voorop staat: dat we uh, minder storingen krijgen. Storingen zijn niet altijd voorkomen. Hè, dat hebben we met energie ook. Maar daar hebben we ook uh, afspraken over. Daar hebben we een relatief beperkt aantal uh, energiestoringen. En bij pinnen uh, pin en bij het betalingsverkeer gebeurt dat gewoon te vaak. En er moet minder. Maar heeft u het idee dat het ook echt beter kan? Weet u dat het beter kan? Met andere ja. woorden, is er ja, sprake van laksheid? Is het niet altijd overmacht? Nou ja, dus wat ik denk is dat wij vooral wetgeving hebben... en dat weet ik wel, dat nog gebaseerd is op uh, nog met uh, contante betalingen. En we hebben nu een andere wereld. Uh, we doen veel meer online. Dat geldt bijvoorbeeld ook ja, voor de Ja, en een veel ingewikkelder wereld. Ja, en dat geldt bijvoorbeeld ook voor fraude. Daar heb ik me in een paar maanden geleden al uh, sterker voor gemaakt. Hein? Mensen die door fraude en uh, phishing en malware, heet dat al, ingewikkelde uh, criminaliteit via internet, hun geld kwijt ja, dat moet gewoon veilig zijn. En uh, nee, daar, daar zijn nu, worden nu voorstellen voor ontwikkeld door de minister samen met de sector. En dat geldt hier ook voor. Daar moeten we met de tijd mee. Uh, en de, de wetgeving moet ook de tand destijds uh, kunnen uh, weerstaan, want het geld moet veilig en beschikbaar zijn. Nee, dat spreekt vanzelf, maar moeten we gewoon niet een veel eerlijker antwoord geven, u als politiek en de banken zelf, door te zeggen het kan nou eenmaal niet in 100% van de gevallen goed gaan en misschien ook niet in 95% van de gevallen. Want de digitale wereld is ingewikkeld. Nee, met 100% kan natuurlijk ook niet. En dat zal ik ook nooit uh, beweren. Maar het moet wel tot een minimum worden beperkt. En we zullen echt eens uh, moeten kijken of de wetten die we nu hebben wel voldoen. Uh, of de toezicht uh, daarop voldoende is. En of we genoeg uh, back systemen hebben. Of de banken die hebben. En we moeten echt wel... Het geld moet wel beschikbaar zijn. Hè? Want als we alles online gaan doen... Uh, eerder kon je geld gewoon in je portemonnee houden. Had je het bij de hand. Uh, maar ja, dat kan met uh, online betalingen niet. En als er dan een storing is of op een telefoonlijn... Of, met, uh, of in het PIN-systeem of bij een bank, Ja, dan kun je niet bij je geld. En dat moeten we voorkomen. Ja, toch klinkt het een beetje gemakkelijk... want uh, alle experts die we de afgelopen dagen hebben gehoord... die geven aan dat het onmogelijk is. Uh, ook zelfs 90 procent van de gevallen dat het goed zou moeten gaan. Dus het is wat gemakkelijk roepen van... Uh, ja, het moet beter, het moet beter. Nou, het kan dat misschien dat niet beter. Dat, dat, dat ben ik niet uh, met u eens. We moeten wel... Uh, kijk, geld draait om vertrouwen. Dat moet ook beschikbaar zijn. En daar is de politiek ook voor, omdat het ook een publieke functie daar heeft. Daar ja, maar wat ik bedoel, voor, de vraag is, is... stellen we niet gewoon te hoge eisen? Nou, Want anders ik, moeten we is. weer terug naar het oude systeem. Het is nu helemaal het nieuwe systeem geworden. Ik vind het, ik ben ook voorstander van het nieuwe systeem, maar dat, dat moet wel aan nieuwe, nieuwe eisen voldoen. Een winautomaat en, uh, en uh, geld uit een automaat voldoet aan de voor eisen, dan uh, online bankieren. En we moeten discussie voeren in de politiek, wat wij acceptabel vinden aan, uh, aan het aantal storingen, uh, wat er moet gebeuren om dat te voorkomen. Uh, en, dat, uh, en die discussie wil ik graag aan. Ja, en dan moet uh, dus bankvergunningen intrekken. Nou, en daar, daar kunnen we dan ook over discussiëren. Maar het begint natuurlijk bij het zoveel mogelijk voorkomen. De ING en dat opkopen. Nou, <laughs> nou wel twee banken in, in staatsbezit. Maar dat is niet mijn ambitie om dat uh, voor te zetten. Sterker nog, dan willen we op de termijn ook wel weer verantwoord van af. Nee, want bij de overheid en... hebben ze het wel lekker voor elkaar. Met uh, digi idee waar je zelden of nooit, uh, nou dat is overdreven. In ieder geval met enige regelmaat niet terecht uh, kunt. Nee, maar het is natuurlijk... De online wereld brengt nieuwe vragen met zich mee... en dat lijkt mij heel goed. En ik vind dat dus ook goed, de PvdA vindt het goed... om het debat met de minister te voeren... of de wetten die we hadden voor de oude tijd... nog voldoende in de nieuwe tijd... wat er nodig is om, uh, om geld veilig en beschikbaar te houden. Wat vond u van de communicatie van de ING-bank... Hoe het nou ja, allemaal dat, gecommuniceerd werd. Dat is nog een ander punt. Dat is natuurlijk uh, de, de eerste verantwoordelijkheid van uh, banken zelf. Uh, maar ja, het is natuurlijk wel, als het om geld en vertrouwen gaat, uh, belangrijk om duidelijk te zijn wat er is gebeurd. Uh, en direct uh, een melding te maken, bijvoorbeeld op een website, misschien ook per sms of via andere middelen. Uh, ja, uh, de, we hebben een probleem, maar het wordt zo snel mogelijk opgelost. En dat bleek hier natuurlijk een beetje veel te lang in het ongereden. Ja, aan de andere kant, ik ben zelf ook bij de ING. En dan kijk je op Twitter, dan zijn er honderd mensen die klagen. En nog een keer klagen. Uh, je laat je misschien ook wel een beetje door je, met je eigen onrust leiden door de klagers die we tegenwoordig op de sociale media horen. Ja, je gunt een ik... bank ook niet meer de rust om eventjes echt uit te zoeken... wat er aan de hand is. Het moet allemaal binnen één minuut gecommuniceerd zijn. Ja, maar dat is natuurlijk wel als mensen met een probleem zitten... en die willen betalen en dat kan niet... dan heb je natuurlijk ook wel een serieus probleem. Uh, dus dat lijkt me goed dat dat dan ook gecommuniceerd wordt. Bestaat er wat u betreft het, het, het maken van een echt een volledig backup systeem... zodat ook winkels gewoon door kunnen blijven verkopen als, als het systeem uh, neergaat? Iets wat uh, Detailhandel Nederland, hè, de brancheorganisatie van winkeliers, uh, voorstelt. Uh, dat vind ik best een interessant idee. Daar zullen ook kosten aan verbonden zijn. Dus al dat soort ideeën uh, zullen we in debat uh, moeten bespreken. Zullen we ook met de sector moeten, of de minister zal dat met de sector moeten uh, bespreken. Want we willen gewoon een, uh, een veiliger en uh, een beter beschikbaar uh, internetwerkend uh, bankiersysteem. Goed. Op weg naar een storingsvrij leven. U hoorde het Tweede Kamerlid van de Partij van de Arbeid, Henk Nijboer. De vraag van vandaag. Iedere dag behandelen we een vraag naar aanleiding van Niels... dat u in het bijzonder interesseert. Door de grote storing bij de ING kregen sommige klanten hoge bedragen op hun rekening gestort. Mag je dat geld dan houden? Jaap Koelewijn, hoogleraar Corporate Finance, heeft het antwoord. Als u zomaar geld op uw rekening krijgt van een bank of van een andere partij. en er is geen afspraak, geen contract dat grondslag ligt aan die betaling. dan gaat het om een zogeheten onverschuldigde betaling. Deze betaling mogen door de andere partij altijd weer worden teruggevorderd... omdat het om een kennelijke vergissing of een fout gaat. En dat mag worden rechtgezet. U mag het geld niet houden, u mag het ook niet uitgeven. Dan gaat u strafbaar feit. En het beste is om dit soort gevallen, als u zomaar geld op de bankrekening krijgt... dat even u melden bij uw bank, zodat het kan worden rechtgezet. Heeft u een vraag bij de actualiteit? Mailt u ons dan naar goedemorgennederland.nl voor uw vraag van vandaag. Terug nu naar Emmen. Terug nu naar Emmen. Martijn Gimmius. Bent u van Peursum? Druk aan het stofzuigen bij de ja. heer Rozen. Uh, lukt het een beetje? Ja hoor, prima. Is het uh, helemaal schoon nu? Nou, bijna. Ik ben nog niet helemaal klaar. Doe maar even uit. Ja, dat was mag. De thuiszorg bij meneer Rozen. Hoe vaak komt u hier nou? Ik kom twee keer in de week bij meneer Rozen. En dan is het stofzuigen? En dan is het stofzuigen, stoffen, strijken, wassen, koelkast controleren, opruimen, uh, afwassen. Nou, noem maar op. Alles wat je zo in een huishouden tegenkomt. Zoals een beetje door het huis gaan lopen. Ja, gaan of het, gaan. kijken of het al een beetje aan kant is vandaag. Twee keer per week. En hoeveel, hoeveel tijd gaat daar dan in zitten? Ik heb uh, twee keer twee uur per week. Ik uh, Totaal drie uur en vijfenvijftig minuutjes. Oh ja. En, en is dat voldoende? Nee. Dat is niet voldoende? Nee. Loop even naar beneden. Want het wordt eigenlijk alleen maar minder. Er wordt flink op bezuinigd. 1,1 miljard gaat van de thuiszorgen af. 75 procent van het totale budget van de gemeente dat ze er nu aan kunnen uitgeven. Ja, hier. Oh, dat draait de wasmachine. Die is ook ja, al aangezet. Die is ook al aangezet. Dat doe ik altijd gelijk. Ik zet hem gelijk klaar voor de volgende keer. Dan kan ik hem aandrukken en dan draait hij dan hoef ik niet eerst de was van boven te halen en de machine stoppen. Dat scheelt weer tijd. Ja, maar u zei net al, ik heb te weinig tijd. Ja. En toch wordt er nog meer bezuinigd. Ja, dat zijn ze wel van plan. Dat willen we dus niet liever niet. Maar ja, dat, zoals de regering nu zegt, van, dat kan. Ja, is meneer Rozen er zelf ook? Ja, meneer Rozen is zelf aanwezig. Oh ja, dan zitten we in de woonkamer. Ja, de woonkamer. Daar zit meneer Rozen. Even lekker met de krant. Ja. Nou zegt de regering... Ja... Leuk dat u hier alles komt schoonmaken... maar ja, dat gaan we maar overlaten aan mantelzorgers, aan uh, buren, aan kinderen. Kunnen die dat niet doen? Nou, dat kan hier specifiek niet... omdat de meeste van mijn buren ook uh, in de bejaarde leeftijd zijn. En die kunnen echt niet nog eens een keertje... bij die oude uh, man op de hoek uh, helpen. Dat... kinderen? Heeft u kinderen? Ik heb één zoon, maar die zit in Chili. Ja, dat is een beetje lastig om elke week een paar uur over te komen om dan schoon te maken. Ja, dat was heel maar, duur. Maar dat is dus ook het probleem. Meneer wil eigenlijk best wel mantelzorg, maar heeft hij gewoon niet hier? Nee, en dat is in heel veel gevallen zo. dat De, mantelzorgers, de mensen die doen al heel veel mantelzorg. En er wordt al heel veel beroep gedaan op mantelzorgers. Maar ze gaan het nu een beetje verplicht stellen. En dat is gewoon een beetje gevaarlijk, want dan heb je straks mantelzorgers met burn-out. En wie gaat het dan doen? Ja. Avocabo FNV presenteert vandaag een rapport met alle gevolgen van de bezuinigingen op de thuiszorg. En morgen is er een grote demonstratie in Den Haag. Gaat u daar ook naartoe? Daar loop ik voor op, liefst. Ja, echt waar? Ja, ja, ja liefst wel. En wat <laughs> hoopt u daar dan te bereiken? Nou, wij hopen dus met heel veel thuiszorgmedewerkers toch een, de alarmbel laten klinken van... jongens, dit gaat niet goed zo. Het is 75 procent. Ga, ga maar even na. Reken maar uit. Het is drie van de vier mensen waar de regering van zegt... je doet het zelf maar, je zoekt het maar uit. Met je mantelzorgers, met je buren, met je vrienden, met je kennissen. Ik snap niet waar zij het lef vandaan halen om dat te zeggen. Hoe ziet u de toekomst? Als zij de plannen doorvoeren, dan zie ik de toekomst als één groot probleem. En voor meneer Rozen. Ook. Want dan zou hij het particulier misschien moeten gaan regelen... Misschien dat hij zijn hulp behoudt, maar heel veel mensen die, die raken toch de hulp kwijt. En dan moeten ze het particulier regelen. Nou ja, als de hulp dan ziek wordt, dan kunnen ze zomaar een half jaar zonder hulp zitten. Nou, wie doet dan de was bij meneer? En wie gaat dan ja, de boel regelen thuis? En wie, wie heeft er een oogje in het zeil of het goed gaat met meneer? En wie regelt de dingetjes waar hij moeilijk uitkomt? Ja, noem maar op. Ik kan zoveel erover vertellen. Ja, dat kan niet in drie minuten. Nee, nee, maar ja, die drie minuten zijn nu wel helaas uh, voorbij. Uh, en die zijn ook weer afgegaan van de drie uur en vijfenvijftig minuten... die u eigenlijk aan de thuiszorg moet besteden van meneer Rozen. Dus ik zou zeggen, uh, gauw weer door, uh, Betty van Peursen. Ja, is, dat moet ik zeker. Martijn Gimmius, vanuit Emma was dat. Zometeen, armoede drijft de Bulgaren tot zelfmoord. Maar nu eerst. 3, 2, 1. Goal. Deze dag, 1994. Kurt Cobain, de leadzanger van Nirvana, is dood. Volgens de Amerikaanse politie heeft hij zich in zijn huis in Seattle door het hoofd geschoten. Over de hele wereld rouwden duizenden fans toen bleek dat deze dag in 1994 Kurt Cobain zelfmoord had gepleegd. Zijn dood betekende ook het einde van de populaire rockband Nirvana. Presentator Jan Douwe-Kroeske was fan en interviewde de rockster ooit in zijn radioprogramma Twee Meter Sessies. Ik kreeg het bericht over de dood van Kurt Cobain van Radio 1. Ik zat thuis te werk. werd gebeld door het oog door de redacteuren. Heb je al gehoord? Nee. Dat Kurt Cobain zelf moest had gepleegd. Kurt Cobain's body was found inside a garage apartment adjacent to his Seattle home. Dead of an apparently self-inflicted shotgun wound. Police say a suicide note was nearby. Ik heb contact gezocht met een aantal mensen. Radio uitzending voorbereid voor de dag erna. Kurt Cobain's tenure as a living rock and roll icon was brief and troubled. Just last month, a combination of alcohol and drugs left him in a coma from which he fully recovered. Cobain and his wife, singer Courtney Love, appeared ready to resume life at home with their two-year-old daughter. We hoorden wel regelmatig berichten over de fysieke toestand van Kurt Cobain. Maar toch, toen ik op het bewuste moment hoorde dat Kurt Cobain zichzelf voor zijn hoofd had geschoten, ik dacht wel zoiets van, oef, met die man heb ik ook in de studio gezeten. Kun je me de ashtray Oh, ik denk dat ik Je moet de Is Yeah. De ontmoeting met Nirvana was een ja, verwarde ontmoeting. Ik weet toch en daar is nog een foto van dat ik een krat met bier naar beneden sjouwde en de band een biertje gaf. En met Kurt Cobain was het moeilijk contact krijgen op dat moment. Het duurde me ongeveer over twintig minuten voordat ik een beetje zinnige woorden uit had. Ik probeerde eerst maar gewoon contact te maken. Vervolgens iets van een interview te doen en dat lukte niet nauwelijks. Ik heb een wensenlijstje ingediend voor de 2 meter sessie. En uiteindelijk uh, uh, alle nummers die ik graag wilde die kreeg ik niet. Op het moment dat wij de nummers zelf hadden opgenomen voelde het als dit is een mislukte sessie. Je kunt popmuzikanten natuurlijk veroordelen of überhaupt mensen die de hand aan zichzelf slaan, kun je veroordelen. Maar dat mag ook niet, vind ik, want het is een beslissing van degene die het doet. Ik vind het belangrijk dat Kurt Cobain als muzikant zichzelf heeft kunnen uiten, omdat hij hele energieke muziek heeft gemaakt. Omdat hij onderdeel was van een heel belangrijke stroming in de muziek. Hij heeft ruimte willen maken voor iets heel eigens. Hij heeft geprobeerd zijn boosheid of zijn pijn, zo je wilt, in muziek om te zetten. En daar is hij zeer goed in geslaagd ik hoor het nog steeds wel terug, anno 2013. Dus wat dat betreft is Kurt Cobain uh, een legende. We hoorden Jan Douwe-Kroeske over de man die hij ooit interviewde, Kurt Cobain. Vrijdag, de beste dag om verliefd te zijn. Nu hoorde The Cure met Friday, I'm in Love. We gaan naar Bulgarije. Daar is veel onrust, armoede en corruptie... drijven de Bulgaren tot massale protesten en zelfs zelfdoding. Correspondent Mitra Nazar, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is er aan de hand? Ja, het begon allemaal in februari, toen opeens tienduizenden mensen de straat op gingen en hun energierekeningen meenamen en voor parlementsgebouwen in brand staken, die, die rekeningen. Want die waren extreem hoog opeens de afgelopen winter. Uh, en totaal niet in verhouding met de inkomsten van de mensen. Uh, ja, veel mensen hadden zelfs hogere energierekeningen dan hun, hun maandelijkse inkomen. Uh, daar is het allemaal mee begonnen, maar het gaat veel verder dan dat. Uh, het is een uh, ja, protest tegen de, de, de opeenstaat van problemen en teleurstellingen in het land. Vooral het klimaat van corruptie. Um, demonstranten hebben het gevoel dat er in twintig jaar tijd... sinds Bulgarije uh, van het communisme af is... helemaal niks is veranderd. En dat samen met die, met die slechte leefstandaard... Um, en, en die ja. hele bizarre golf van, van zelfmoorden... Ja, want, en, en vooral in vorm van zelfverbrandingen. Ja, want uh, het klinkt uh, allemaal niet best... maar uh, we hebben het allemaal niet best... maar om nu zelfmoord te gaan mm -hmm. plegen... Ja... Yeah. Is dat, echt, ja, dus, is dat een cijfer dat onderbouwd is inmiddels? Is dat, uh... Nou, er zijn inmiddels uh, in ongeveer anderhalve maand tijd... zijn er zes gevallen van, van zelfverbranding, publiekelijke zelfverbranding. En dat is nogal wat. En ja, die staan wel, wel direct in, in verband met die demonstraties. Uh, de, de eerste zelfverbranding was een politiek activist uit, uit Varna. Een jonge man uh, die, die bij het gemeentehuis uh, zichzelf gewoon in brand heeft gestoken. Die is later ook overleden aan zijn verwoning... En en en dat is hij is, hij werd uitgeroepen tot tot uh, tot een ja het, het symbool van deze protesten. Uh, zijn verhaal was voorpagina nieuws. Ja. Psychologen denken dat, dat, dat, dat zulke daden vaker leiden tot tot copycat en dat en dat is ook wat er gebeurde, Want het zijn er inmiddels uh, zes, uh, zes gevallen. En uh, vier daarvan hebben niet overleefd. Twee liggen nog in kritieke toestand in het ziekenhuis. Maar daarnaast uh, staan de kranten ook dagelijks voor berichten... over andere soorten, soorten van zelfmoorden. Mensen die van de brug springen onder de trein of, of, of zichzelf ophangen. En er is wel wat aan de hand. En, ja, een soort en de... epidemie... Uh... Ja, daar lijkt het een beetje op. En het, het zegt over de frustratie, vooral over, over dat hele ja, slechte leefstandaard al, al jarenlang. En ja, alsof we nu opeens een uh, ja, alsof mensen wakker worden en, en, en het, geno ja, het genoeg is. Ja, dan hebben we in een ander gedeelte van de wereld uh, ook die zelfmoorden gezien. De Arabische lente begon ook met een man in Tunesië ja. die zichzelf uh, in de brand stak. Uh, wordt die vergelijking al gemaakt uh, in Bulgarije, en een Bulgaarse lente? Het ja, weliswaar nou, een macabre wel, begin. Ja, je hoort het onder de, onder de demonstranten wel vallen, die term Bolgaarse lente. Maar het is de vraag hoor, want uh, het land zit nu in een soort impasse. De regering is gevallen in februari na die, demonstraties, na die begin demonstraties. Uh, er is een interim regering en, en wat je nu ziet is dat de aantallen demonstranten wel elke week minder worden en uh, mensen wachten toch een beetje op de verkiezingen die uh, op 12 mei plaatsvinden uh, en uh, maar ja dus men verwacht ook weinig verandering van die van die verkiezingen weer dus het zou zomaar weer kunnen oplaaien daarna maar een land is het is het nog niet hoor en, en... Maar, maar die, die zelfmoorden is, die leiden vooral tot sociale onrust. En, en de president heeft bijvoorbeeld uh, gisteren... een, een, een driedaagse uh, collectieve gebedsperiode afgekondigd. Om de problemen maar uh, op te lossen. Ja, ja, ja. ja dus Goed. Uh, dus ja, of, of, of bidden nog genoeg gezin heeft uh, in Bulgarije, dat, dat is de vraag. Maar nou, ze kunnen altijd de uh, bij de rest van Europa weer uh, aankloppen. Dat hebben we ook eerder gezien. Oh, Mitra Nazar, dankjewel. Graag gedaan. We moeten in de toekomst meer gaan betalen voor ons drinkwater. En het ochtendtumeur van Neil Gunn-Jarley. Zometeen in het vervolg van KRO Goedemorgen, Nederland, na de ster. KRO. Goedemorgen, Nederland. Kies.